Het weer vanuit het westen opklaringen. Morgen in het noorden zwaar bewolkt en lokaal wat regen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het Journal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. Daar staat tussen Kadoel en Kropetkoenplein 2 kilometer. Bij Kropetkoenplein is door een ongeluk de verbindingsweg naar de A8 richting Zandam afgesloten. En ook op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij de afgelopen polder. Ook daar staat inmiddels 2 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. 35% van de muziek op Radio 2 moet Nederlandstalig zijn. Die motie werd gisteren aangenomen in de Kamer. En hoewel wij van Radio 1 zijn, bieden we onze collega's toch graag wat inspiratie. Daarom zometeen de handsome poets, oftewel de knappe dichters... zingen hun hit Dance, The War Is Over, maar dan in het Nederlands, live hier. Um, verder Kate Moss trouwt dit weekend het topmodel. En dat is natuurlijk een groot feest en ook groot nieuws in Engeland. gaat er helemaal nergens anders meer over. Zometeen de laatste roddels over dat huwelijk. En de man van deze week, dat is natuurlijk uh, staatssecretaris van Cultuur en, uh, en Onderwijs Halbe Zijlstra. Straks praat ik met hem over zijn nieuwe plan voor het onderwijs. Studeren is niet alleen leuk, uh, het is ook gewoon presteren. Ja, dat was wel heel kort, maar zometeen is hij hier wat uh, uitgebreider rond kwart voor tien. En dan hebben we het onder andere ook nog over Metallica. Today's topics. Eerst Today's Topics. Daar hoor je het meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het vandaag over? Bij de koffiemachine, in de file, de kantine, op de vrij Mibo en online. Hier is Simone Weijland trouwens ook te zien op de webcam via bnn.nl. Op nummer vijf. De zomervakantie is begonnen in het midden van Nederland. En dat betekende vroeg drukte op de weg. ANWB Verkeersinformatie. Vakantie drukte op de Nederlandse wegen. Vooral op de A1 richting Apeldoorn en de A2 naar het zuiden. Bij elkaar staat er nu 120 kilometer file. Op Schiphol was het ook gezellig druk. De komende drie maanden worden 14,1 miljoen passagiers verwacht. 4% meer dan vorig jaar. Dat is hard werken voor personeel op Schiphol. We hebben dames die rondlopen waar je al je eerste vakantiekiekje kunt maken en naar huis kunt sturen. Er wordt ijs uitgedeeld. En ook op de parkeerterreinen zorgen we ervoor dat er wat extra assistentie is. En die drukte, dat is wel echt genieten hoor. Je kunt lekker mensen kijken. verscheidenheid van mensen. Dat is leuk hier. De ja, vind ik wel. Ja. Ik zag net nog een naakte man lopen. Een naakte man? Wat deed hij daar dan precies? Ja, ik heb geen idee. Hij had alleen zo'n zo, zo bandje om en, uh, en voor de rest niet. En hij liep langs de marché kapel daar net. Dus ik weet niet. Ja, dan is er nog maar één ding dat je wil weten. Had hij wel bagage bij zich? Nee, alleen een tas op zijn rug. Op Twitter waren ondertussen culturele vakantieplaatsen... als Jorette Mar en Renesse trending. Met tweets als Renesse, nu al fucking leuk. In de auto naar Renesse, <laughs> lekker neuken. En hashtag Renesse, is er weer een SOA-outbreak. <laughs> Op vier. Het kabinet wachten. heeft besloten... Oh, je gaat ook. Om de overdragsbelasting te verlagen van 6 naar 2 procent. En dat is hard nodig. Kijk, dit is gewoon uh, volstrekt helder dat daar echt uh, problemen zijn. Dat er te weinig huizen worden verkocht. Dit kan dan net even die, die, die kickstart zijn die die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 de voorlopige koopakte getekend terugkrijgen. Maar ja, daar lijken geen kinken in kabels te zitten. Nou, een kleine kinken dan misschien. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 juni. Dus wat als je je nieuwe huis hebt gekocht in, laten we zeggen... Februari. Dus je heeft de volle map betaald? Ja. Ja, wrijf het er maar lekker in. Ja, ja. Ja, achteraf je in koe in het gat. Ik bedoel... Eh... Als, als, als is verbrande turf. Ja, koeienkanten en turf, je hebt er niets aan. De banken protesteren trouwens tegen de maatregel. Zij denken dat de verlaging de economie juist schaadt. Op drie. Marokkanen mochten naar de stembus. Er werd een referendum gehouden over de nieuwe grondwet van het land. Ik denk dat ik nee ga stemmen. Ik hou van democratisch, maar ik weet niet of het democratisch is. Volgens mij is niks veranderd. Nederlandse Marokkanen konden hier stemmen, maar voor lang niet iedereen was, het de, was de bedoeling van het referendum duidelijk. Maar in principe weet ik inhoudelijk niet waar, waar het om draait. En ik denk dat heel veel jongeren, ik sprak net ook eentje op de gang, die weten ook helemaal niet waar het om, om gaat. En dan denk je van ja, ik wil heel graag stemmen, maar geef me dan eventjes iets wat ik, wat ik dan ook begrijp. Nou, dit is dus in het kort waar het om draait. De premier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 Op twee, Veel besproken op internet. Prins Albert van Monaco is getrouwd met de Zuid-Afrikaanse zwemster... Charlene Witstock. Het applaus na het ja-woord. En bij ieder koninklijk huwelijk is er maar één ding belangrijk. volgens vroegen ons de ze nou kussen. En als ze vandaag al gaan kussen, doen ze dat dan op het balkon of waar dan ook. Maar dat ging eigenlijk heel vanzelf. Dat gebeurde al in de, in de trouwzaal. Kijk eens, even ja. kijken. Ja, ze kijk, staan even kijken, staan op. Ja. En kijk, toch zo'n kusje. Het was ook een emotionele ceremonie. Prinses Stefanie, die barstte gewoon in tranen uit. Kijk, dat heeft toch wel iets... Ja, je ziet toch ook wel... Ja, ik vind dat altijd wel ontroerend, zo'n zusje... dat zit te huilen bij het huwelijk van haar broer. De broer is natuurlijk ook al 53 jaar... Eh, dat is nog niet zo zijn oud, eerste, hoor. Nee, maar zijn eerste huwelijk. Ja, maar niet zijn eerste vrouw. Prins Albert heeft er nogal wat versleten door de jaren heen... met buitenechtelijke baby's als gevolg. En van tevoren gingen de geruchten dat Charlie het huwelijk wilde afblazen... omdat Albert weer eens buiten de pot had gepiest. Maar dat was toch niet waar. Of ze had zich bedacht, kan ook. In ieder geval trouwt morgen het stel voor de kerk. En er was vandaag nog een huwelijk van een beroemd iemand... topmodel Kate Moss. De vrouw die snuiven tot een fashion statement wist te verheffen. Die stapte in het huwelijksbootje <laughs> zometeen meer over die trouwerij. Op een onverwachte wending in de zaak van de van verkrachting beschuldigde IMF-topman Dominique Strauss-Kaan. Hij is voorlopig vrijgelaten en dat gebeurde nadat er opeens werd getwijfeld aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje dat hem beschuldigt. Breaking news tonight, the sexual assault case against former IMF-head Dominique Strauss-Kaan, well, in real trouble. A defense source has told CNN there are serious issues with the credibility of the housekeeper who claims that he attacked her in his Manhattan hotel suite. Er wordt getwijfeld omdat ze over verschillende dingen heeft gelogen. Ze zou de dag na de arrestatie van Strauss-Kahn een telefoongesprek hebben gevoerd met een kennis die in de gevangenis zat voor drugshandel. En ze zou uh, opgetogen tegen hem hebben gezegd dat er nog wel wat geld viel te halen bij Strauss-Kaan. En daarna zou ze ook nog hebben gejokt over haar asielaanvraag. Strauss-Kaan is nu vrij, heeft zijn borgsom terug, maar mag Amerika niet uit. 18 juli gaat de rechtszaak verder. Dat was Today's Topics. Na het weekend weer een nieuwe. Dankjewel, Simone. Iedere avond in BNN Today duiken we de geschiedenisboeken in. Griekenland balanceerde deze week natuurlijk op de rand van de afgrond. Bijna failliet waren ze gegaan. Nederland is in het verleden ook wel eens failliet gegaan. Meerdere keren zelfs. Wat was nou het meest onmerkelijke faillissement van ons koninkrijk? Peter de Waard, die weet het, economisch journalist van de Volkskrant. Peter, goedenavond. Goedenavond. Wanneer waren wij failliet? Nou, we zijn een paar keer failliet geweest natuurlijk in 1672. Het beroemde rampjaar van radeloos, reddeloos, uh, radeloos. En dan, nou het laatste keer eigenlijk dat we echt helemaal failliet waren... dat was eigenlijk in 1810. Toen zijn we door Frankrijk ingelijfd in de Bataafse Republiek. Maar eigenlijk waren we al bijna failliet voordat Frankrijk inviel, dus in 1795. En toen riep Heer van Alphen, de beroemde kinderdichter van de Pruimenboom... Jantje zoals de pruimen hangen. Ja, precies. Je weet het nog heel goed. En die was toen Thesariër-generaal. En de Thesariër was eigenlijk de hoogste man op financiën. Er was toen nog geen minister. En die zei al van dat er totaal geen geld was. En als er geen geld was, dan was er ook geen leger. En als er geen leger was, dan uh, konden we ons niet verdedigen. En nog te land, nog ter zee. En uh, ja, dat was een mooie uitnodiging voor de Fransen. En die kwamen meteen binnen, want uh, ja, Nederland kon zich toch niet verdedigen. En wat, wat was nou de reden dat, dat we toen failliet gingen dan, in 1810? En in de jaren daarvoor, de aanloop daar naartoe? Nou ja, veel te veel uitgaven, onder andere van de stadhouders. Hè, de oranje stadhouders in die jaren. Dat was een van de redenen. Mm -hmm. En er was veel te weinig inkomsten. De Oranje stadhouders durfden de aristocratie en de rijke landeigenaren gewoon niet te belasten. Dus er werd alleen maar accijns gegeven eigenlijk, op, uh, vaak op primaire levensbehoeften, natuurlijk als brood. Mm -hmm. En dat moest de arme massa moest dus betalen. Die moest alle belastingen in het uh, laadje brengen. Ja, die had natuurlijk niets. En toen het land verarmde, toen kwam er steeds minder binnen. Dus er kwam gewoon geen geld binnen. Terwijl de, ja, de Oranjes hadden wel hun grote landgoederen. En ze hadden natuurlijk een, uh, ja, ze wilden af en toe hun legertje uh, of hun... Ja, oorlogjes spelen. Ja, dat kon op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer. Dus qua dat de Oranjes ergens aan meebetalen, is er niet zoveel veranderd? Nee, nee, dat is een, uh, Nee, dat is nog steeds niet veranderd nee. natuurlijk. Ja, ze zijn wel op dat moment gevlucht natuurlijk. Ze waren ook vaak op dat moment nog in Nassau, hè, waar ze naartoe nog uh, bivakeren, waar ze nog uh, graven waren. Ja, en uh, dus dat, uh, dat heeft er zeker mee te maken dat ze eigenlijk het niet zoveel interesseerden wat er in Nederland nou. op dat moment allemaal gebeurde. Dus toen gingen we in 1810 dan echt failliet na al die uh, magere jaren. Al wanneer zijn we er toen weer bovenop gekomen? Nou, dat is ...heel lang geduurd, want toen in 1814... Hè, ...de Oranje's weer terugkwamen in Nederland... ...nu als koning... ...ja, het was nog een schuld van 160% uh, procent van het BBP... ...dus eigenlijk mag dat maar 60% zijn... ...dus mm -hmm. hadden, eigenlijk nog meer schuld hadden we als Griekenland... ...en dat liep op tot een ongelooflijke 243%... ...in 1840... Tot de moment ...dat Willem de eerste aftrad, hè. ...dat kwam ook door de oorlog tegen de zuidelijke Nederlander... ...die hadden België uitgeroepen... ...en ook door al zijn plannen voor mooie kanalen... ...die hij ging graven... ...nou ja, eigenlijk zijn we de pas eigenlijk in de... Ja, in en de 20ste eeuw te bovenop gekomen. En nu gaan we nooit meer failliet. Dat weet niemand, want dat dacht Griekenland ook. <lacht> en met deze positieve woorden <lacht> sluiten wij dit af. Dankjewel, Peter de Waard, economisch journalist. BNN Today. Xu Jung Lam, dat was een Chinese snackbarhouder in Amsterdam-Noord. Eh, tot hij op gruwelijke wijze werd vermoord. Hij werd met een bijl in stukjes gehakt. Zometeen bespreek ik deze zaak met onze crimevrouw Malini MUZIEK Eerst Jacqueline Gauvaart en Alain Clark met Wherever I Go. We said goodbye, I can't recall why I had to go. that sound vrijdagavond en dan duiken we altijd in een wereld van misdaad en criminelen met onze eigen crime-expert Malini Vaasa. Malini, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt vandaag uh, weer de hele dag in de rechtbank gezeten waar een van, nou ja, een van de meest gruwelijke moorden van de laatste jaren werd behandeld. Ja. Namelijk de moord op de Chinese snackbarhouder Shu Yung Lam. Wat was er ook mee aan de hand? Ja, het begon allemaal vorig jaar juli. Shu uh, Yung Lam was eigenlijk een onopvallende snackbarhouder in Amsterdam Noord. Uh, hij runde samen met zijn vrouw en kinderen al 22 jaar lang een snackbar daar. Mm -hmm. uh, en ineens was hij spoorloos verdwenen. Nou ja, drie dagen later Later werd uh, zijn lichaam in stukken gesneden in een vuilcontainer vlakbij de snackbar teruggevonden. En ja, toen kreeg justitie door dat het niet zomaar om een vermissing ging. Uh, alleen wat er was gebeurd was nog steeds niet heel erg duidelijk. Mm -hmm. De politie deed enorm veel oproepen, loofde zelfs een beloning van 20.000 euro uit voor degene die met tips kon komen. Maar ja, het schoot allemaal niet echt op. Pas in oktober kwam de politie met wat extra nieuws. Ja, en daar luister even mee, daar hebben we een fragmentje van. Dinsdagmorgen heeft de politie twee mannen aangehouden, 31 en 35 jaar oud... Uh, in zaken rondom uh, de dood van de stekbaarhouder Lam... Uh, die in Amsterdam-Noord aan de Laanweg uh, in een container werd gevonden. Ja, nou, in, in oktober heeft uh, de politie dus, dus twee mensen aangehouden. Uh, die tweede man die is al vrij snel weer vrijgelaten. Die eerste man, dat is de 35-jarige Wen L. die stond vandaag voor de rechter. Uh, wie is dat, die Wen L? Ja, Wen L is dus nu de hoofdverdachte van de moord op uh, Lam. en mm -hmm. uh, Hij werd door de politie getraceerd um, door telefoonverkeer. Uh, want hij zou namelijk op de dag dat Lam uh, verdween, met hem hebben gebeld. En Lam zou namelijk tegen iemand anders hebben gezegd dat hij op een gegeven moment de deur moest open doen voor een lastige vriend. En ja, volgens het OM ging het daarbij om Wen L. Dus zo zijn ze op hem gekomen. Okay. Um, maar Wen L die ontkent ten zeerste en die zegt: Ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Maar is er al iets bekend over een motief? Want dat, dat hoor ik tot nu toe nog helemaal niet. Nou ja, een motief is er dus ook nog niet. En dat is het probleem in deze zaak. Uh, is er wel één ding wel helder? Lam was geen normale snackbouwhouder. Uh, hij leidde waarschijnlijk een leven. Er zijn een aantal verhalen over. Um, en dus de advocaten van uh, WNL ook dat Lam hele andere dingen deed. Dat hij uh, bijvoorbeeld betrokken was bij allerlei criminele activiteiten. En dat hij misschien zelfs betrokken was bij internationale cocaïnesmokkel. Oké, okay, we hebben een quoteje. De advocaat van de verdachte die zei daar het volgende over. Volgens de DEA, en waarom zouden we die stukken niet op zich uh, als ware uh, aannemen, er zou land betrokken zijn bij een bende, laat ik het zo maar even zeggen, uh, een bende die zich bezighield met het smokkelen van cocaïne en richting Hongkong. Hij was een smokkelaar. U zegt het en de DEA zegt het. Ja, is dit waar, Melini? Was hij een cocaïnesmokkelaar? Wat is daarover bekend? Ja, de DA is dus een Amerikaanse organisatie die onderzoek doet naar drugs. En die zeggen, ja, de naam van Lam zal wel, is wel eens genoemd in bepaalde onderzoeken. Dus zij nemen op die manier eigenlijk aan dat de dood van Lam een afrekening zou zijn. Nou ja, dat kan uh, als je kijkt naar de ernstige feiten. Als je kijkt naar ik bedoel, iemand die in elf stukken is gehakt en in hmm. een container is geworpen. Daar lijkt moet wel iets aan de hand moet. zijn. Ja. Er moet iets aan de hand zijn. Ja. Maar goed, OM zegt eigenlijk weer, nee, dit is niet waar. We hebben daar geen hard genoeg bewijs voor kunnen vinden. Uh, dus zijn er een okay. aantal andere theorieën. Bijvoorbeeld de theorie dat hij een minnares had. Er zou namelijk een vrouw boven de snackbar wonen met wie Lam in het geheim een relatie had. En uh, ja. zij sliep dan een aantal nachten per week boven de snackbar. En zo komen er in het dossier nog drie andere vrouwen voor. En ja, binnen de Chinese gemeenschap is vreemdgaan echt een enorme doodzonde. En uh, daarom houdt de recherche ook nog rekening mee dat uh, nou ja, het vreemdgaan Lam wel eens fataal zou kunnen zijn geworden. Maar nou, ja. ik moet wel zeggen, voor als het over vreemd gaat, gaat, een crime Passionel? dan is dit wel heel erg ja, gruwelijk, toch? Ja, daar is de moord toch wel behoorlijk gruwelijk voor. En, en ook de theorie van een roofmoord. Ja, de omzet van die dag, 2000 euro, en uh, de telefoons van Lam en de gouden ketting zijn weg. Maar ja, daarvoor geldt ook, ja, hak je voor zo'n betrekkelijk kleine buit iemand in allerlei stukjes? Ja. Lijkt me niet. Maar dat is dus het rare. Het is, het is een van de meest gruwelijke moorden die, die in Nederland is gepleegd... en niemand weet er iets van. Dat klinkt toch heel raar? Ja, dat is ook bizar. Het schijnt ook dat de avond dat Lam met een bel om het leven werd gebracht... dat zijn buren allemaal geschreeuw hoorden. Maar ja, dat leidde er blijkbaar niet toe dat ze even gingen kijken wat er aan de hand was. En dat heeft ook heel veel te maken met de Chine Chinese gemeenschap. Uh, vandaag werd er ook letterlijk in de rechtszaal gezegd... in de Chinese cultuur is het echt nat dan om over anderen te praten. Ja, dus houden ook heel veel mensen die mogelijk meer weten... over ...over wat er in, uh, gebeurde in Lam's leven. Zijn mond, zijn vrouw, zijn familie, iedereen. Mm. En uh, nou, ze zaten vandaag ook in de rechtszaal. En normaal kun je, vind ik, uit, uh, uit nabestaanden wel emoties opmerken... ...of nou ja, dingen waar we het moeilijk mee hebben, dat zie je aan ze. Mm -hmm. Maar echt totaal niks. Ze keken echt de hele tijd, stoïcijns zijn naar beneden. En ja dat, dat, ja, dat maakt het lastig. En uh, wat misschien nog lastiger maakt, uh, al die Chinese namen. In het Mandarijn heten ze namelijk anders dan in het Kantonees. Uh, oh ja. Dus heel vaak weten dat de officieren tijdens het verhoren niet eens over wie ze het <lacht> hebben. Of ze komen er juist op een gegeven moment tijdens de zitting achter dat ze het over dezelfde persoon hebben. Dat klinkt uh, professioneel dit allemaal. Ja, ja. Ja, lastig vooral, ja. hoe, hoe gaat het nu verder, die zaak Melini? Ja, er worden nu een aantal getuigen gehoord en nou ja, hopelijk uh, ja, komt justitie er dan een stukje bij beetje achter wat nou het echte motief is en waarom Lam dood is, want ja, dat weet eigenlijk nog niemand goed, dan horen wij vast nog meer van deze zaak. M'n liniefase, dankjewel en tot en volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. Van Amsterdam-Noord naar Marokko, daar is Naima Elmas-Louis. Naima, goedenavond. Hallo. Daar is vandaag het referendum gehouden over veranderingen van de grondwet. En uh, waarschijnlijk komt daar ja uit. Dat betekent ja en dan heeft de, wordt de macht van de koning ingeperkt. En daar ja. zou jij heel blij mee moeten zijn. Maar toch dacht je, nou bekijk het maar, ik ga niet stemmen. Nee, ik ben niet gaan stemmen. Zoals taxi taxichauffeur zei, je kan wel gaan stemmen, maar we weten toch wel wat de uitkomst is. Ik denk, jij hebt gelijk, Namelijk? ik ga niet stemmen. Het wordt toch ja. En ook al, kijk, een referendum is nooit bindend, hè. ook in Marokko niet, en ook al komt er nee uit, dan zal het toch gewoon doorgezet worden. Dus ik zag de moeite er niet van in en ik denk, ik ga gewoon niet stellen. Nee, ja, en de, de, de, de commentaar is ook heel erg van ja, de, de, van die mensen die wel heel graag hervorming willen zoals jij, van ja, het, het gaat allemaal helemaal niet ver genoeg, hè. De, de macht van de, poling, van de koning wordt toch niet echt beperkt, dus laat dat maar zitten. Nee, nee precies, een beetje cosmetische ingrepen zeg maar, kroonprins uh, die op zijn 18e pas koning mag worden, nou ja, daar heb je niet veel aan als burger. Die het moet doen met het onderwijs dat hier uh, nog steeds gegeven wordt. Of met de slechte gezondheidszorg. Ja, maar toch, maar toch zou gaan. ik dan denken, ja, de, de, als je dan, het is in ieder geval een kleine verandering. De, de, de, de, de, toch meer macht voor het parlement. Ga dan toch stemmen. Ja, in die zin is het een kleine verandering dat de koning, de Marokkaanse koning, is de enige van de Arabische leiders die op een beetje sophisticated manier reageert op zijn volk, zeg maar. Maar, maar, is, maar, maar reis, had ja. je dan niet gewoon toch voor moeten gaan stemmen? Nee, bij dit, bij dit niet. Echt niet. Hm. Ik, ik geloof echt niet dat het wat uitmaakt. Nou, en ja, ook niet bij stemmen. Nee. Nou heb jij daar ook, uh, de, heb ik begrepen, de hele week ongeveer van gehad van een campagne oh. om, om mensen ja te laten ja. stemmen. Ja, ja, ja, ja. In de, in de stad, allemaal optochten. Nou, dan worden die zijstraten en alle ja, hoofdstraten worden dan vrijgehouden voor de optocht. En langs mijn huis. Ongelooflijk. Dat was gewoon avonden achter elkaar. Uh, stoeten van vrachtwagen, die toeterden om mensen op te roepen om ja te gaan stellen. Nou, en gisteren was de laatste dag, zeg maar voor vandaag. En toen dacht ik, ja, ik zou bijna uit wanhoop... gewoon gisteravond al naar de stembus zijn gegaan. Ik vind er helemaal gek van. Helemaal gek van. Hoe ze het bedenken? Ook, ik snap het niet. Nou, over ongeveer een half uur worden de eerste exitpolls verwacht... en het, de, de verwachting ja. is dat, dat die grondwetswijziging er gewoon doorkomt... en het, in ieder geval een klein beetje de macht van de koning beperkt. Dankjewel, ja. Naima elmers louis vanuit Marokko. Graag gedaan. Zometeen een uniek moment bij ons. De handsome poets die gaan hier in het Nederlands spelen. Normaal zingen ze in het Engels, nu in het Nederlands. Want dat moet straks op Radio 2. En wij dachten als Radio 1 laten we onze collega's bij Radio 2 een handje helpen. Uh, dat zometeen in het Nederlands. Ze zijn hier druk aan het gebaren naast mijn de jongens. Maar eerst even. Nog heten ze gewoon de handsome poets. Nog niet de knappe poëten. Uh, met het nummer We Can't Be Saints.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 Under the city light, we stranded in this attraction Oh, why are you here? Why don't you disappear? You see, I need your affection We can be saints, but you can try if you want to saints. Klappen, klap even mee jongens, voor jezelf. <tiedacht> <tiedacht> Als klinkt het zo lullig. Prachtig, jij ja, vond het fantastisch. Maar zometeen in het Nederlands, dat ja. wordt helemaal bijzonder. Dit was, dan moet ik wel even goed afkondigen bij Kambi Saints'. De henson Poets, zo meteen dus in het Nederlands gaan ze hier zingen. En onderwijl probeert het nieuwslezer Job Bout een microfoon te vinden. Ja, ja ik heb het Ja, je hebt er eentje gevonden. <tiedacht> Tot zometeen, jongens. Eerst het nieuws dus van half tien met Job Bout.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 Zes grote festivaltenten, twee dorpen volledig afgezet... kristallen asbakken en optredens van de allergrootste sterren van de wereld. Nou, En dat drie dagen lang. Het lijkt op een nieuw festival, uh, maar nee. Het is de trouwerij van een van de werelds bekendste topmodellen, Kate Moss. Die gaat vandaag trouwen met uh, de zanger van de rockband The Kills, Jamie Hinz. En je moet wel zo ongeveer onder een steen liggen... Wil je daar nog niks over gehoord hebben? In ieder geval in Engeland dan. Michiel Willems die woont in Engeland en die volgt al het nieuws rond dit huwelijk op de voet. Michiel, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, dit wordt in. De Britse media schrijven over helemaal niks anders meer. Hè, dan, dan, dan dit enorme feest. Nee, in Showbiz zit echt royalty en uh, inwoners van die kleine dorpjes in de Cotswolds, dat uh, is een natuurgebied in het westen van Engeland, die wisten echt niet wat hun overkwam vanochtend en vanmiddag. Toen in één keer Jude Law en Paul McCartney en Sadie Frost en Mick Jagger en Fergie uh, daar aankwamen voor het huwelijk van uh, Kate Moss inderdaad. En het wordt dus een drie dagen, een festivalachtig. Wat, wat voor details weet je nog meer, wie komen er optreden en zo? Uh, nou, Snoop Dogg treedt op en uh, voor de rest heeft het, uh, het huwelijksfeest een rock'n'roll thema gekregen. Dat betekent dus dat je een Keith Richards shepherd's Pie hebt en een uh, Steve Tyler's Thai Curry en een Bobby Gillespie Sausage mes. En voor de rest is er heel veel Red Bull uh, van stal gehaald om vooral die mensen drie dagen lang in een feeststemming te laten zijn en vooral ook wakker te houden. En ook een beetje coke neem ik aan, want dat, dat hoort bij Kate toch? Ja, dat hoort ze wel. <laughs> dat zal wel. Hey, en de afgelopen uh, weekend was zij nog op Glastonbury. Um, Kate Moss. En daar uh, was we ook weer iets was een van het een drama, toch? Met hem ook weer rond de trouwerij. Ja, dat is nog even spannend. Of ze vandaag wel de juiste ring aan haar vinger zou. Uh kunnen schuiven. Maar dat kwam gelukkig uiteindelijk allemaal goed. De ring was vorige week op Desterburg wel even kwijt. En ik weet niet of je foto's ervan hebt gezien, maar dat was nogal een modderachtig uh, toestand. Ja, ja, ja. Er regende heel veel. Ja. Mensen stonden echt tot in hun knieën bijna in de modder. En uitgering Keek Kate Moss, die dacht ik neem mijn uh, verlovingsring mee. Raakte daar kwijt. Begon allerlei mensen te beschuldigen, inclusief haar toekomstige man. Nou, ook dat wordt, zoals in Engeland, vaak uh, gewoon op camera vastgelegd. Dus daar konden we allemaal van genieten. Dus daar kreeg je ook ook een beetje alvast een indruk van hoe de verhoudingen thuis zijn. En um, uiteindelijk, gelukkig, kwam die ring weer tevoorschijn uit de modder. En uh, kon het, alles, het hele feest gelukkig uh, vandaag gewoon doorgaan. Hey, en uh, zijn er nog laatste roddels over wie er wel niet mogen komen? Dat is ook altijd een belangrijke... Ding, ja, doorlof. het zijn natuurlijk mensen die uh, dam en showbiz als fulltime baan hebben. Dus dan worden allerlei uh, bitch fights uh, via de uh, media uitgevochten. Lily Ellen bijvoorbeeld, zo'n zangeres hier in Engeland die redelijk bekend is. Nou, zij had, is twee maanden geleden getrouwd. Zij nodigde Kate Moss niet uit, want ze waren vroeger hartsvriendinnen. En het is een beetje zoals met kinderen een verjaardagsfeestje. <laughs> als jij niet op mijn feestje komt, kom ik ja. ook niet op jouw feestje. Logisch. Dus zij is niet uitgenodigd. En mm. voor de rest, ook oh, Carrie. Katona, dat is hier een redelijk bekende uh, ja, reality star, die mocht ook niet komen en die heeft dat ook in haar ongenoegen, ja, op, ook in de serieuzere media, heel uh, duidelijk laten merken. Kan je eigenlijk al uh, wedden op hoe het huwelijk gaat verlopen, hoe, hoe snel er een eind aan komt? Ja, je kan best wat geld verdienen als ze binnen een paar jaar gaan scheiden. Oh ja. En uh, wat dat betreft, uh, de eerste uitbetalingen zijn al gedaan, want je kon al sinds februari bij een aantal bettingshops wedden op de gastenlijst en op um, welke jurk en welke ontwerper van de jurk dat dat dan zou gaan zijn. Hè, bij uh, Sporting Bed of William Hill, dat zijn echt uh, hele grote ketens hier, uh, hebben heel veel mensen gewet. Dus ja, morgenochtend, als het huwelijk vertrokken is en de laatste feiten zijn bekend, dan zullen er best dat mensen zijn die, uh, die hun betaling gaan ophalen. Groot nieuws dus. Uh, dit, uh, de komende drie dagen in Engeland. En daarbuiten de hu het huwelijk van Kate Moss. Michiel Willems vanuit Engeland, dankjewel. Ja, erg graag gedaan. Ja, dan uh, hier in de studio. Het is uh, PVV-Martin Bosma gelukt. Eén op de drie nummers, zeggen heer. Ik, ik, ik doe even een gesprekje op de radio als jullie het niet erg vinden. <laughs> met jullie overigens. Eén op de drie nummers op radio 2 moet Nederlandstalig zijn. Nou, de Kamer stemde gisteren in met die motie. Wij dachten, wij willen onze buren op uh, radio 2 wel even helpen. Daarom, nieuw item in BNN Today. Nederlandstalig. Nederlandse muzikanten die vertalen hun eigen nummer naar het Nederlands... en spelen die versie hier live bij BNN Today. En die jongens die je net zoals je man door mij hoorden heen babbelen... daar sta staan ze al, de handsome poets. Yes. Goedenavond heren, allemaal. Ja, goedenavond. Zanger Tim van S. goedenavond. Ja, jullie waren hier natuurlijk net al. Wat deden jullie, Welk nummer deden jullie ook alweer? We Can Be Saints. Dat natuurlijk, ja. Wel gewoon in het Engels. Die wel gewoon in het Engels. Maar deze ja. in het Nederlands. Dat was een grote hit van jullie, Dance The War Is Over. Even hoe het origineel klinkt. was ook live bij ons. Ja, ook, ja. Uh, ook een soort uitgeklede versie. Ja. Het origineel is nog iets heftiger. Met sins en zo. En dan zo meteen uh, in het Nederlands dus. Ja, is, is, Hebben jullie daar uren op zitten zwoegen? Ja, en net in de bus nog Net in de bus nog. Ja, het ja, dus is tis, tis tis wel echt eenmalig. <laughs> nou, die zijn er op internet. Dat is echt heel slecht. Versies van jullie? van het uh, Ja, van, van dance. Ja. Maar uh, ja, daar konden we niet over ons hart krijgen. Dus we hebben iets mooiere, aangeklede of uh, ja, iets ja, ja. een iets mooiere versie. Gemaakt. Maar niet al te bloedserieus, geloof ik. Hè? Nee, nee, dit is wel een beetje een grap, natuurlijk. Ja, wat, wat, wat vind je, heb je daar nog een mening over dat plan? Dat er uh, 35% Nederlands moet worden gedraaid op Radio 2? Ja, ik vind het echt belachelijk. Ik zou, ja. zou ik ook zeggen, als ik in het Engels zou zingen, normaal. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, nou ja, wij, wij hebben niet echt uh, grenzen, denk ik, uh, in onze muziek. En als je Nederlands zingt, dan uh, voor in ons geval, beperkt dat, zou dat een beetje beperken. Dat was ook de reden maar, waarom ja. jullie in het Engels zijn gaan zingen. Ja. Ja. Ja. Zijn jullie en, eigenlijk en, bekend in het buitenland? Of, of uh, of dat nou ja, nog? we zijn pas net hier begonnen. Dus, <laughs> Eerst even Nederland veroveren en, en ja. dan de rest. Ik zou zeggen, heren, ga staan, zitten, de rest zit... Er zijn nog vier heren trouwens in de studio ook te zien. Allemaal op de webcam, BN2D.nl. Oh, yeah. uh, maar dat deed je leuk qua dansen, dus doe dat maar weer. <laughs> <laughs> Zanger Tim van S en de rest, die, moet ik jullie ook allemaal even noemen of doe jij dat? Uh, Gerard op gitaar, Daniel op drums, Niels op toetsen en Ruben op de basgitaar. Dance, the war is over. Hoe heet dit in Nederlands? Dans, de strijd is over. De knappe dichters. <kling> dieper dan gedacht Als ik mijn ogen sluit Start ik de dans Kijk rond en schreeuw het uit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 Zij knap gepoetst, mijn geheugen is onuitwisbaar. Mijn hart, mijn ziel zijn om ze weg. Het is de tijd die mij nu zegt, dans, de strijd is over. Klapper, oh, ja, ja. Ja, ik vond graag. Ik vond het wel te gek, eigenlijk. Ja, dat Want je, volgens mij bent. zaten jullie een beetje te twijfelen. Jullie zeiden nog op de gang. Van, ja, je moet allemaal niet serieus nemen. Maar ik vond het heel mooi. Vond je er zelf ah, van, Tim? Shit, dat was niet te bedoelen. Nee, ja, ik, was, ik, <laughs> heel erg ja, je best gedaan. Gerard heeft neuken. ook echt heel erg zijn best gedaan nog. Dus ook echt een ja. echte dichter. Dus, uh, maar maar wat, vond je, wat vond je er zelf van, Tim? Nou, dit is, uh, we gaan gewoon weer in het Engels. Is, ja. het, het, het, het, maar dat ik, weet niet of ik dan jullie beledig... maar het doet me in de verte een beetje denken aan Frank Boeien. Oh. oh. Dat is geen belediging toch? Nee, nee. toch? Ja, ja. Nee, ja nee, ik, ik, alleen ik versta hem nooit. En jullie dan o, nee. maar wel. Alleen ik voel ook niet. Ja, jawel. Ja. Ik, even kijken op Twitter. Uh, ik, ik, heel veel mensen zeggen: Ik ben benieuwd. En Suzy zegt: Wat een vette versie. Klinkt heel gaaf en zo. Nou. O, en nog, ja, nog meer mensen die het. Ja, de meeste mensen vinden het toch wel te gek hoor. Nou, tof. Maar is dit. Uh, dit is, ik zou hop, slinger het op de plaat en dan breng naar Radio 2. In, uh, Glace, speciaal voor radio <laughs> 2. En de laatste even voor niks. Als, als uh, als ik, vind, ik vind eigenlijk ook dat we het dan ook in het Fries moeten uitbrengen. En, en, en Lim, in Limburg? In Limburg, speciaal voor Geert. Hoe heet hij dan, denk je? Ja, ja <laughs> geen idee. Dat wordt ingewikkeld. Ja. Heren, wat gaan jullie? Uh, wordt het een spannende zomer? Gaan jullie veel toeren? Ja. Ah, op alle festivals? Echt, uh, ja, wordt echt. Uh, Lowlands komt er nog aan, dat wordt echt uh, heel spannend. En, uh, Kijk, dan zie ik jullie daar. Solar, echt. Uh, ah, gek. dan zie ik jullie daar ook. Nou, ah, gezellig. Nou. En uh, morgen gaan we naar Tessel. Ja, nee, dat kan, kan ik even niet. Nee? Nou, nee. ah, jammer. Nee. Maar dat, wat gaan jullie daar doen? Uh, ook op, op een festival? pop. Ja. ja, en dat lag daarna in Heerlen. dus we gaan echt zo. Uh, precies, crisscross uh, Nederland door. Ooit, natuurlijk, ja. we begonnen als 3FM Talent, en sindsdien, of ooit, dat is natuurlijk helemaal niet zo lang geleden. Hoe lang geleden was dat? Vorig jaar? Ja. En het gaat goed. Ja, het gaat echt waanzinnig. Het is echt uh, ontploft. En uh, deze zomers spelen we... We zitten denk ik meer in de, in de bus, in de bandbus, dan uh, we thuis zitten. Zo hoort het ook. Dus, ja, absoluut. Lijkt <laughs> mij zo. Dus uh, dat willen we. Hashtag Nederlandstalig, nieuw item bij BNM Today. We willen onze Radio 2 collega's graag een handje helpen... met meer muziek in het Nederlands. En de uh, Handsome Pover. Oftewel de knappe dichters, die trapten het af vandaag. Dank, heren. Graag gedaan. Leuk gedaan. Dank. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, het was de week van staatssecretaris Halbe Zijlstra... van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De eerste helft van de week ging het over de bezuiniging in de cultuursector. En sinds gisteren is hij weer het middelpunt van de belangstelling... en nu, nu met zijn onderwijsplannen. We moeten af van de zesjescultuur, toelating tot hoger onderwijs moet strenger... en de cijfers van je schoolexamens moeten zwaarder wegen... als je je aanmeldt voor een studie. Dat zijn een paar van de belangrijke punten. Staatssecretaris Halbe Zijlstra, goedenavond. Goedenavond. U was lekker op stom, deze week? Ja, het was een week waar veel besluiten worden genomen en dus ook veel commotie is. Ja, ja, veel commotie, vooral begin van de week op de, over de cultuurbezuinigingen. U had het soms zwaar te verduren. Heeft u ook nog ergens van genoten deze week? Uh, ja, van mevrouw en kind. <laughs> dat was dan een beetje het rustpunt af en toe. Ja, dat, en dat is ook nodig. Uh, je moet uh, echt uh, ook een moment hebben dat je echt even uh, kunt afschakelen. Want als je alleen maar bezig bent met, uh, uh, zou ik maar zeggen, besluitvorming en politiek en alles daaromheen, dan uh, uh, word je een beetje gek. Had u wel tijd voor vrouw en kind dan? Daar moet je gewoon tijd voor maken. Ja, dus 's avonds laat, half uurtje, even bijkletten. Nou, dat is wel erg negatief geformuleerd. <laughs> uh, nee hoor, ik ben gewoon 's ochtends mijn, uh, mijn zoontje naar de, naar de crash. Mm. Uh, en dat uh, hou ik ook stug vol in dit soort tijden. Nou, dat is mooi. Um, even dan over de, de, um, de plannen van vandaag, de onderwijsplannen. In, bij, in tegenstelling tot de cultuurbezuinigingen werden die, die plannen vandaag eigenlijk redelijk goed ontvangen. Um, Doekle Terpstra van in, Ho in Holland, die noemt u een redelijke man met wie hartstikke goed te praten valt. Is dat een opluchting? Nou, dat is in ieder geval een ander beeld dan uh, sommige mensen in de cultuurwereld uh, van mij hebben geschapen. Ja. En in die zin is het uh, wel fijn dat uh, de andere kant ook eens wordt belicht. Ja, en uh, was u het er ook mee eens? Wat hij zei. Van, nou, het is eigenlijk wel uh, dat u een redelijke man bent, uh, dat vind ik zelf wel. Maar uh, ik, ik denk altijd dat je dat soort oordelen vooral aan anderen moet overlaten. Ik zou willen zeggen, er is prima met dit kabinet en ook met deze staatssecretaris te overleggen door maatschappelijke partijen. En uh, zo even zoals Metallica het zegt, want daar bent u fan van, schijnt het, uh, u bent toch vandaag een beetje, in, in ieder geval in uw eigen ogen, en misschien in de ogen van uh, Dergstra Hero of the Day. Kent u het nummer? Ja, ik ken het nummer. Ja. Ik mag u complimenteren met uw goede muziekkeuze. Ja, samen met de redactie we hebben we dit speciaal voor u uitgezocht. Maar laten we het daar even over hebben. U zegt met mij, met als staatssecretaris, valt, uh, valt prima zaken te doen. In ieder geval, het gaat dan nu even over de, het onderwijs. Um, en u, u zegt vooral, ja, die sessiescultuur, daar moeten we van af. Nou heb ik ook gestudeerd en nou uh, al die studenten om me heen... ja. Ik zelf ook wel af en toe ook dacht, nou ja, zesje, ach, jeetje, moet toch ook kunnen. En als ik naar mezelf kijk en naar mijn vrienden, dan zijn we toch allemaal prima terechtgekomen. Dus ik vroeg me af, wat heeft u zo erg tegen die zesjescultuur? Nou, wat ik, wat ik gewoon wil is dat we uh, uh, proberen het maximale uit mensen te halen. Dus het, het is niet een kwestie van alleen maar uh, uh, leuk terechtgekomen zijn, maar... Uh, uh, kan er nog meer in zitten in de student? Want dat, uiteindelijk zijn we bezig in een wereldwijde uh, economische strijd. Uh, heel veel landen in zuidoost azië uh, China, Brazilië en Zuid-Amerika komen allemaal op. Uh, die gaan allemaal de concurrentie aan met, uh, met uh, Nederland en andere uh, westerse economieën. En willen we in die, uh, in die strijd, want dat is het gewoon, uh, meekunnen. Dan is het heel belangrijk... Dat wij het maximale halen uit, uit ons land, maar ook daarbij dus ook uit kennisinstellingen, uit studenten. En dan is het niet voldoende dat we zeggen, we zijn leuk terechtgekomen, maar moeten we echt proberen om die, die ambitie en, en, en echt de, de, de noodzaak erin te brengen om, om het maximale uit onszelf. Maar aan de andere kant, het klinkt zo, zo paternalistisch, van je moet het beste uit jezelf halen, Dit wil ik lekker zelf uitmaken. Het klinkt zo on-VVD. Ja, en dat mag u ook zelf bepalen. Het enige is dat daar waar we in het verleden misschien daar wat minder consequenties aan verbonden... dat u niet het beste uit zichzelf wilde halen, zeggen wij vanuit uh, uh, het bieden van kansen... wij willen de mensen die wel het beste uit zichzelf willen halen de kans bieden ook om dat ook te kunnen doen. De, nou, nou is de kritiek van ja, die mensen die dan uh, misschien ietsje minder scoren en ook ietsje minder gemotiveerd zijn... die gaan dan wellicht naar het hbo... Um, dan is weer de kans dat het hbo overvol raakt. Waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Er zijn toch al zoveel, is al zoveel gedoe met het hbo. Is dat wel zo handig. In het hbo ja. zie je tegelijkertijd. Dat we op dit moment eigenlijk. Heel veel verschillende soorten studenten. In hetzelfde malletje drukken. Uh, of je ja, nou dus er komen verschillende komt... soorten, er komen meer soorten HBO bij. Dat is het idee, toch? Ja, ja. ja want, want in het HBO heb je dus een MBO-student, een HAVO-student en een, en een VWO-student die allemaal hetzelfde doen. Terwijl ze heel verschillend zijn. Nou, ja. daar gaan we ook uh, veranderingen aanbrengen. Daar gaan we echt uh, op maat gesneden maken voor de student. Zodat ook daar weer de, de, de, de, uh, uh, het beste uit de student wordt gehaald. Maar ja, dat, dat zijn hele mooie plannen, maar u weet ook dat dat het hbo het heel, heel lastig heeft. Er zijn al die studies die onderzocht worden. Ja. Er is heel veel gedoe over die kwaliteit. U zegt wel, ja, dan gaan we het allemaal verbreden. Daarom er komen meer nodig. opleidingen bij. Maar hoe gaat u dan zorgen... dat, dat de kwaliteit daar goed blijft? We gaan prestatieafspraken met zowel uh, universiteiten... als hogescholen maken, uh, waarin we dingen regelen... als uh, meer en betere docenten. Uh, uh, hoe, hoe zit het met de bureaucratie? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs? Hoe zit het met de aansluiting op de arbeidsmarkt? Dat zijn allemaal afrekenbare afspraken, waarbij als men... Uh, levert, uh, kan men extra geld uh, binnenhalen. Als men niet levert, uh, dan kan het betekenen hm. dat men uh, geld uh, minder krijgt. Laten we ook nog even kijken naar het begin deze week, de bezuiniging op de cultuur. U, u kreeg van alles naar uw hoofd geslingerd. Um, um, of in de woorden van Metallica. Ja, zo werd u toch eigenlijk wel genoemd. Toch? Door ja, nou ja, door sommigen. Ja. Ja, maar wat... goed, de, de, de, de beelden die sommige mensen willen scheppen... die laat ik graag op de rekening van die mensen. Maar als we even vergelijken... we zaten te denken, van ja, als, als Roland Plasterk deze bezuinigingen had moeten doorvoeren... Dan, dan was er misschien wel vanuit de constructuursector... wel een bepaald soort medelijden met hem geweest. Die was, die was hartstikke populair als minister. U wordt heel hard aangepakt. U wordt ook persoonlijk aangevallen. Dat, hoe, heeft u, hoe heeft u dat ervaren? Ja, maar ik zit er niet om, uh, uh, nou, uh, hoe zou ik zeggen, medelijden op te wekken of populair te worden. Ik zit er omdat ik uh, geloof dat het nodig is uh, dat de culturele sector uh, meer aansluiting krijgt bij de samenleving, meer banden opbouwt met het publiek, meer eigen inkomsten opbouwt. Uh, en maar dat, dat, is dat neemt niet weg bedoel. dat het voor u persoonlijk. En andere wel... zaken zijn echt bijzaak. Ja, nee, dat geloof ik best. Schelde doet geen pijn, dat, maar de, de, u heeft een hele heftige week achter, achter de rug. Alle kranten gingen er, over alle journaals. Dat, dat moet toch ook wel in ieder geval enigszins vervelend voor jezelf zijn. Nee, ik zal niet zeggen dat ik de vlag uitsteek bij sommige krantenartikelen die ik zie. <laughs> en laat dat helder zijn. Maar als, je, als dat de hoofdzaak zou worden van, van je bewegingen, dan ben je verkeerd bezig. En daarom zeg ik van, ik wil altijd een discussie voeren op basis van de inhoud. Uh, en dan kunnen mensen het met mij oneens zijn. Ik bedoel, dat, dat mag. Uh, en al die andere zaken, uh, die probeer ik zoveel mogelijk te negeren. Want dat leidt te veel af. Durft u uh, van de week nog uh, naar een concert of naar een museum? Nou, ik ben van de week nog in het Nederlands Architectuur Instituut geweest. Uh, dus uh, dat gaat, uh, gaat prima. Met zes bodyguards uh, op. Okay. En ik zal niet zeggen <laughs> dat iedereen mij uh, vol enthousiasme uh, onthaalt. Maar gelukkig zijn ook in de culturele wereld het uh, steeds meer mensen uh, eens dat er wat moet vera uh, veranderd worden. Dat er meer aangesloten moet worden bij de, uh, het publieke bereik. Ja. Uh, en ja, wat, dat is hetgeen waarom ik het doe. Wat ik me afvroeg, u, u, u moest natuurlijk, ik bedoel, die plannen heeft u gemaakt van die 200 miljoen. U moest bezuinigen. Maar stel nou dat er niet had worden hoeven bezuinigd. Hè? Um, had u dan nog steeds een goed idee gevonden om, om toch die kunstensector met zo'n 200 miljoen te korten? Nou, dat dat had kunnen nagaan aan aanleiding van het verkiezingsprogramma van mijn partij, de VVD. Want ook daarin hebben we aangegeven dat de beweging die dit kabinet inzet een noodzakelijke beweging is. Dus het antwoord op die vraag luidt ja. Ja. en Is dat ook uw persoonlijke overtuiging als liberaal? Want het mag wel wat minder met dat geld naar de kunst, ze dus liggen aan het infuus. Ja, ja dat... Uh... Uh, het maakt het altijd uh, gemakkelijker om dit soort dingen te verdedigen als je het ook echt vindt. Ja. Uh, en ik vind het Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet bij elke politicus ook meteen het geval. Uh, u vindt dat echt. Is dat ook? Want er wordt veel, veel gezegd van: uh, dat is ook de reden dat ze, ze Halbe zelfs er hebben gevraagd. Want die, die heeft persoonlijk niet zo heel erg veel met kunst. En dan is het makkelijker om die sector te korten. Ja, maar dat is ook zo'n uh, zo zo mythe, zo langzaam hand. Alsof ik niks met kunst heb. Uh, kijk, ik ben niet iemand. Uit de culturele wereld zelf, de inner circle, zoals de Engelsen dat zo mooi noemen. Uh, maar ik ben gewoon bezoeker van, van uh, concerten. En niet alleen van Metallica, maar ook van klassieke concerten, opera, uh, theaterstukken. Uh, dus ik heb, uh, die zin heel veel met kunst. Uh, nou nou dat, ja, dat, dat beeld wordt, mis, wordt misschien wel ge, uh, geschapen inderdaad. Maar aan de andere kant, um, het is ook niet dat, dat u nou heel erg veel medeleven toont met de mensen die je treft, lijkt wel. Uh, ik vind ook dat we alles in perspectief moeten zien. Uh, er moet bezuinigd worden, er moet hervormd worden. Uh, en we moeten ook niet uh, een beeld scheppen alsof uh, de culturele wereld uh, een enorm onrecht is aangedaan. Uh, er wordt zwaar bezuinigd. Dat heeft voor sommige mensen echt een, een, een grote impact, dat ontken ik ook niet. Uh, maar we doen dit om de afhankelijkheid van de overheid en de vanzelfsprekendheid van subsidies, om dat te doorbreken. En ik ben er stellig van overtuigd dat het op lange termijn dat tot een, een sterkere culturele sector leidt. Uh, we zien al dat een, een, een hele groot deel van de culturele sector... nu al zonder overheidssubsidies draait. En wij vinden dat dat het voorbeeld is waar we naartoe moeten streven. Dan nog even, ik las vandaag in een profiel van u in de Volkskrant... een echte eigen gerijde Fries, bent u, vasthoudend. En nou ja, koppig misschien ook wel. Nou, nou zit u natuurlijk in, in, een, in een kabinet van niet lullen, maar poetsen. Is dat, voelt u zich daar helemaal als een vis in het water? Nou, ik vind het inderdaad wel een prettige sfeer in het kabinet. Uh, het is een kabinet inderdaad wat... Uh, uh, uh, niet alleen dingen zegt, maar ze vervolgens ook gewoon uitvoert. En daar heeft het land wel, wel behoefte aan, lijkt mij. We staan nog midden in een, in een grote financiële crisis. De staatshuishouding, het huishoudboekje moet echt op orde gemaakt worden. En dan heb je die houding nodig. En ik ben ook blij dat dit kabinet dat, dat inderdaad waarmaakt. Ja, en u, en u denkt: van ik, ik moet die. Daar is mijn einddoel, daar ga ik recht op af. En er is weinig wat u daarvan af kan houden, heb ik het idee. Ja, maar ik ben ook van, als je iets afspreekt, moet je het doen. Uh, en dat heeft het hele kabinet. Dat is af en toe niet leuk. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar als je alleen maar dingen doet die je leuk vindt, uh, dan kun je beter niet in de regering gaan zitten. Want je zit hier om het land op orde te brengen en niet om populair te worden. Twijfelt u wel eens in uw leven? Ik twijfel, uh, ik twijfel regelmatig. Ik, uh... ja? En komt u dan s'avonds thuis en zegt u tegen mevrouw Zijlstra van nou, dit en dat. En uh, wat denk jij daarover, schat? Dan mag zij dan meedenken? En dat denkt zij ook mee. Want uh, uh, nou, mevrouw Zelstra heet uh, uh, niet Zelstra, We zijn wel getrouwd, maar ze heeft gewoon haar eigen naam gehouden. Want oh, okay. Dat heb je bij liberalen. <laughs> uh, uh, en uh, zij uh, voorziet mij ook van commentaren. Was, uh, allerlei maar in die end doet u gewoon wat u zelf wil, denk ik. Vermoed ik zo. Hey, ik doe uh, niet alleen wat ik zelf wil. Uh, want ik vind het altijd belangrijk dat je uh, goed luistert naar, uh, naar andere mensen. Uh, wat hun argumenten zijn. Waarom ze die argumenten ook uh, uh, gebruiken. En wat er ook... Van, wat daar ook uh, goed van te gebruiken is in de, in de, in de plannen. Dan nou, gaat u vanavond naar een verjaardag. Tot slot eventjes. En, uh, waar, gaat, waar gaat u het dan over hebben? Ik, nou, ik hoop dat ik het haal. Want eerlijk gezegd uh, is het ook een vermoeiende week geweest. Dus ik denk dat ik vanavond uh, vrij vroeg uh, op een uur ga leggen. Nou, een lekker biertje neem ik aan. Of een glaasje wijn. Of een glaasje wijn. Goed, Halbert Zuistra, dank u wel. En uh, nog een mooie avond toegewenst. Uh, u ook. En een goed weekend. Op deze vrijdag, waar gaat het over? In de taxi. Dion van de taxi in Maastricht, goedenavond. Hey, goedenavond. Alleen ben je vandaag, want Kees uit Herenveen is aan uh, vakantie. Dat had ik begrepen, ja. Die was waarschijnlijk een beetje beter dan wij nee, hebben, we, toch? Ja, precies. <laughs> nee, waar hebben we het over gehad? We hadden het eigenlijk al de hele week over de heiligdomsvaart... die wat één keer in de zeven jaar hier wordt gehouden. De wat? Een heiligdomsvaart. Wat is dat? Dat is eigenlijk een, een, een heel zwaar katholiek feest. Ah, vandaar dat ik het niet ken. Daar gaan, gaan alle reliquieën, weten die dingen genodigd, Ja. Die gaan de straat op en dan mag iedereen die mag dan kijken, die mag het uh, aanschouwen, Die, die mogen ja, groepen, harmonieën, varens. Alles wat muziek maakt en wat een groep is, dat doet er eigenlijk aan mee. Een soort, soort carnaval, maar dan met alleen maar heilige reliquieën? Uh, nee, dat is toch wel iets serieus, altijd. Maar er wordt wel na afloop een feestje gebouwd? Achteraf zal waarschijnlijk toch wel iets <laughs> gedronken worden, ja. Maar dat, was, dat, dat is dit weekend? Of dat... dat is uh, vanaf nu tot de uh, derde week van juli, als ik niet vergis. Ah, aha. Dus dat levert ook weer flink wat uh, planten op, of niet? Uh, als het goed is, dan is het internationaal. Dan komen we van alle winst. Dan komen we hier naartoe. Dat is leuk. Op zich is dat wel leuk. En uh, ga je zelf ook nog ergens aan meedoen? Of? Nee, ik, uh, ik niet meer. <laughs> nee, ik heb altijd bij een farfare gezeten. Maar ik zit er niet meer bij. Dus ja, dan doen we er ook niet meer aan mee. Dion, veel plezier met Heiligdomsvaart. Ben ik nou de enige ter wereld die dat niet kent? Ik ben bang van wel, ja. Oh, Oké. Okay. Ik wens je een heel mooi weekend, Dion. Dankjewel. Tot snel weer. Oké, tot ziens. doeg. Bye. Dat was hem weer, BNN Today, voor vandaag. Het is weekend. Dat gaan wij vieren hier samen met de en Poets. Gezellig. Um, Zometeen langs de lijn met Menno Raemeijer. Met veel tennis, vermoed ik zo. En uh, nieuws over de tour, natuurlijk. En wij zijn er gewoon maandag weer. Tot dan.